Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Bekend gemaakt. De Griekse oproerpolitie heeft vannacht een eind gemaakt aan een opstand in het detentiecentrum voor illegale migranten. De opstand begon volgens de Griekse autoriteiten toen de gedetineerden te horen kregen dat ze voortaan 18 maanden in plaats van 12 maanden vastgehouden kunnen worden. Ze vielen bewakers aan en stichten brand. In het centrum zitten 1700 illegale. Mensenrechtengroepen zeggen dat asielzoekers in Griekse opvangcentra slecht worden behandeld.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 Het weer, vanochtend eerst zon, later bewolking en vooral s'middags buien. In het Noordoosten, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.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 BNN. BNN. Start. Amen. van Jack en in Today's Tonight. Daar hebben we echt uh, ontzettend veel vragen over gehad door de jaren heen. De afgelopen drie jaar, vier, zeven en uh, start. Uitgekozen door uh, Frank van der Lende, geloof ik. Hè? Die heeft hem uh, uiteindelijk bedacht. Jack Pignatti, dus in Today's Tonight. En wij vonden het zelf altijd een goede tune. Uh, omdat hij precies weergaf wat we met dit programma wilden. Namelijk een overgang maken van de nacht naar de ochtend. En eigenlijk had het dan andersom moeten zijn toen tonight of Today. Maar goed, ach, daar keken we dan wel even overheen. Hij paste bij ons programma en dat vind ik nog steeds. dit is mijn allerlaatste uur hier op Radio 1. En uh, nou, dat is leuk dat ik dan het laatste uurtje mag delen met, uh, met uh, nou, de mensen met wie ik het radioprogramma heb gemaakt de afgelopen uh, zes maanden. Namelijk and University, Daan, Charlie, Sophie en Ilan. Ja, Luc, dit is echt je aller, aller, allerlaatste uurtje op, uh, op Radio 1 voor BNN. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk een aardige voetafdruk hier achtergelaten. En een van de dingetjes die, uh, ja, waarvan ik denk dat het heel kenmerkend voor Luc, is Luc en zijn bellers. Je hebt ook een paar vaste bellers die eigenlijk iedere week wel weer uh, belden. En wij hadden hun vaak ook aan de lijn voor de regie. Dus uh, stel, er zijn nog bellers daar, of er is nog een aad of een case. Bel naar 0800-1121 om nog even te kletsen over Luc... Over zijn radioprogramma of om gewoon een, uh, een hart onder de riem te steken op weg naar zijn volgende avontuur. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel uh, universiteers ook begeleid. En we hebben een paar oude gebeld en uh, die hadden ook nog wel wat leuks te zeggen over jou. Hey Luc, dit is René, die gekke Brabander die vorig jaar bij BNN University zat. We hebben samen vier zeven gemaakt en wat hebben we ontzettend lol samen gehad. Ik vergeet nooit meer dat ene moment dat we de tweede keer een vier feestje organiseerden en dat ongeveer alles in de soep liep. We hadden te veel bandjes, te weinig tijd en uit de stress rennen je maar uit de studio om maar snel een extra reportage op te nemen, zodat we wat meer tijd hebben. Hadden om uh, uiteindelijk alle bandjes te kunnen soundchecken. Ik wil je super veel succes wensen op de televisie met je ontzettende radiohoofd, maar dat gaat vast en zeker goed komen. Hey Luc, Joost hier. Ik wil je nog een keertje heel erg bedanken voor de mooie tijd die we hebben gehad uh, tijdens de uh, Wiener University. Ik vond het heel erg cool om uh, in het begin van 4-7 erbij te zijn en om uh, samen met jou dat programma te maken. Ik heb altijd erg om je moeten lachen. Ik vind dat je een echt speciale blik op het nieuws hebt. En uh, als je die blik meeneemt naar, uh, naar de commerciële, dan komt het daar vast wel helemaal goed met dat uh, programma van ook dan. Veel succes daar. Joe! Hey Luc, dit is Eliane, uh, jouw oude producer van Wiener University. Uh, ik deed altijd uh, start met je. Toen heette het nog 4-7. En uh, ja, wat ik me vooral herinner van jou is dat jij, hoe vroeg het ook was, of hoe laat in de ochtend het ook was, jij had altijd goede zin en uh, je bent een van de meest creatieve radiomakers die ik ken. Ik heb veel van je geleerd en ik vond het echt te gek om met je samen te werken en heel uh, veel succes met je tv-carrière. Hey Luc! Uh, Rick hier van uh, University 2011. Ik heb het plezier gehad om een jaar lang met jou, onder andere het programma 4-7 te maken op Radio 1. Dat uh, heet, tegenwoordig heet dat start. Uh, ja, ik heb onwijs uh, erg met je kunnen lachen, zowel op de radio als uh, achter de schermen. Het leuke aan jou is ook dat ik heb je echt nog nooit gezien zonder en glimlach op je hoofd. Je lacht altijd en uh, als je daar een geheim voor is, dan moet je het me echt een keer vertellen, want ik ben heel erg benieuwd. Hey, ik vind het onwijs jammer dat je stopt bij BNN. Ik wens je onwijs veel succes bij RTL. En uh, ja, ik weet zeker dat het een succes gaat worden. Nou, ah, heerlijke zelfbevlekking allemaal. <lacht> en doe ik doe het niet zelf, maar ik sta er wel zelf in. Tof. En Eliane trouwens, die je hoorde, dat was, uh, want er wordt altijd gezegd, en ook in uh, BNN uh, Today uh, uh, afgelopen vrijdag, dat uh, Pieter Derks uh, die, dat wordt dan aan mij het, het, uh, toebedicht dat ik die dan uh, heb ontdekt in het programma. Maar dat is niet zo, want dat was Elianne Die is met uh, Pieter Derks op de prop gekomen. Dus de gigantische carrière van Pieter Derks bij de Wereld komt dus allemaal door Elianne uh, Nou, daar gaat hij dan. Daar is... Daar is, daar is Kees. Nou, Kees, goedemorgen. Die Gino, die Gino gaat naar de EO, hè? Wat zeg je? Die Gino gaat naar de EO nu, hè? Gino? Nee, die jingle. Oh, die jingle. Gaat ja. Een heel, een Saskia weerstand. ja, ik heb hem beloofd een Saskia dat, weerstand in. dan kan ik gewoon een, een kwartiertje kletsen zo bij uh, Saskia. Ja, hier, bij ons had je toch dat net, wel lekker. net. een beetje weinig tijd altijd hier, hè bij ons? Ja, nee, nee. nee helemaal niet joh. Dat is <laughs> allemaal super. Hey, Kenzo, dat weet wie, ik he? ook wel. Ook wel. We, zijn, we zijn samen een soort uh, doorgegroeid. En vind uh, ik ook wel leuk dat jij nu uh, iets anders gaat doen. Ja. Maar dan kun je niet nou, meer bellen, ik, Kees. Wat? Dan kun je niet meer bellen. Niet naar jou, nee. nee. Nee, dat is waar. Ja, maar ik zag ze op de televisie bij jou. Ja. Ik heb die rondkop van me. En dan ik gewoon daarnaast. En dan weet ik. Ik weet helemaal niet wat je gaat doen, maar ja, Maar. Het is. Je moet gewoon doorgroepen. Ja. Op geen gegeven moment moet je wat anders doen, toch ook? Ik ben twee keer zo oud als jij. Ja. Dus, ja, uh, je moet gewoon verder. Ja. Maar uh, uh, het is niet, niet mijn grootste vriend, maar die uh, uh, Aat van achter de duinen. Ja? Die zou ik ook wel even willen horen. <lacht> ja, ik ook wel, maar ik heb hem al een tijdje niet meer gesproken. Maar zo is Aat, je kent Aat, die, uh, die, die, die, die belt wanneer die wil bellen. En als we hem niet meer spreken, dan uh, is het uh, man to be. Maar misschien nou, wel, en dan nee, is het ook meant to be. Ik heb, ik heb hele gesprekken <lacht> ook uh, buiten de radio met hem gehad. Ja. En, uh, maar uh, ik zou hem nu wel even willen horen. Ik ja. hoop dat hij straks even belt. Ja, ja misschien. Uh, als hij de wind in zijn kop heeft, dan uh, kan hij misschien even bellen. Hey uh, Kees, ja. uh, ik uh, wil je de, nu ik je toch spreek, even bedankt voor de kaartjes nog. Want jij stuurde altijd kaartjes met de kerst. Ja, met het nieuwjaar. Ja, en, zo, en uh, de, ik ja. zat mijn kastje op te ruimen, mijn laadje. En die heb ik nog uh, even meegenomen. Uh, ik, heb me, ik heb twee ja, kaartjes van je. Zag je dat? Ja. Zag je dat? Uh, ja. ja, maar. Uh, Luc, ja. Luc ja. ik denk dat we elkaar gewoon zo dankbaar moeten zijn, nou. want jij, jij, jij had ook wel eens rustige moment op de radio, nou, dan, dan, dan dacht ik, nou, dan ga ik Luc even bellen. Dat ik is ook zo, dan mag ik, nu ik toch wegga, dat, dat is best waar, want soms heb je inderdaad nachten, kunnen jullie beamen jongens hier in de studio, dat, ja, ja dan werkt het, dan is het gewoon, dan ja, gaat nu, het gewoon nu, moeilijk. Nu, nu, de laatste tijd belden er heel veel jonge gasten, dat vind ik dan, dat vind ik dan ook super. Dan, denk, ik, dan ja, denk je van, nou, dan bemoei je me er niet mee en dan, dan, dan mogen nee, anderen. Nee, ik bemoei er gewoon niet mee, weet je wel, nee. Oké. Okay. Dank Kees, leuk dat je altijd belde. We weten wel hoe het zit. We hoeven er helemaal niet uit te spreken. Is ook zo. Hey Kees, doe, uh, doe iedereen de groeten op radio 1. En, uh, neem de, ik, de, ik geef de jingle door aan Saskia Weerstand. Ik ga naar de EO, hè? Ja, ja. Nou, mooie transfer wel. Maar je gaat die, uh, die jingle, ja, het levert me niks op, maar je gaat die jingle wel even doorsturen. Ja, Ik zet hem, hem in een vormgevingsbakje en die is uh, te horen op uh, doordeweekse avonden, uh, nachten hier ook ja, op Radio 1. En, en, en hoe dat dan gaat werken dat is weer helemaal ja, een, nou, een e nieuwe verrassing Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Maar dat is, ja, dat, dat nee, want dan, dan klinkt dat toch weer anders als jij dan ja. uh, de telefoon opneemt. Ja. Oh, ja. Maar ja, dat gaat allemaal, ja, ik bemoei me daar natuurlijk niet meer mee. Nee, maar je gaat, jij Jij gaat het wel doen. En ja. dat vind ik helemaal super. Want dat was eigenlijk vandaag een beetje op internet een dingetje. Ja. Nee, maar dan, dan heb ik Saskia. En ja. dan, oh, uh, <laughs> oh, hey, Kees. <laughs> Kun je Saskia een kaartje zien? Ja, Dankjewel, ja. Hey, Kees. Dank hey, hey, voor het ga je bellen. Je goed, hè? Thanks, ga je man. Goed, hè? Ik spreek je via Twitter. Ik zie het gewoon op televisie. Heel ja. goed. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Dag, is. Lekt... Daar is Kees. discussie of dit dan wel of niet Rihanna is van uh, Fleetwood Mac. Jij zegt niet uh, Nee, het is wel, zo. Ik was even in de war. Ja, okay, jij bent de grootste fan, dus... Uh... Ja, het is vroeg. Laat. Ja, okay. Luke. ja. We, we hebben het net gehad over ons ja, begin hier in, in, in, in de studio. Over, over onze carrière. Wat gaan we doen? Hmm. Maar hoe ben jij ooit bij de radio begonnen? Ik uh, ben begonnen als uh, technicus. Nee, ja, ja, technicus van het programma uh, Twikkelstadfm magazine. Oké. Okay. Twikkelstadfm. Oké. Okay. Ja. Um, ik heb een uh, fragmentje voor je. Oh, en dat mag je dan even instarten als je dat wil. <laughs> ja. <laughs> Het is zomer op Twikkels de hele zomer lang 24 uur per dag. Zomer radio, Twikkels de en is Twikkels Het geluid in de hof van 20 tot 6 uur. Beste vent en V uit de Welkom terug. Ja, welkom terug. Goedemiddag. Goedemiddag. 9 over 9, het is, uh, 9 4. Het is uh, een beetje rare thuis voor mij, moet ik zeggen, maar het uh, be bevalt me prima. Ja, hoe bevalt het trouwens? Je zit nu s'avonds in plaats van middag. Ja, dat, is, uh, dat is sinds een uh, maand of drie. Maar dat bevalt me goed, het is uh, lekker op de zondagavond, uh, een ja, lekker plaatje draaien uh, ja, ja. Ben jij zout of ben jij peper? Uh, Ik ben beter. Ja. Nou ben ik vandaag zout wel. Zolderperpo ontwikkels.fm, you showed me, en ook Stacy Oroko uit de top 40 en stak. Ja, uh, we gaan even wat uh, uh, nieuwe uh, dingetjes doornemen, zeg maar, nieuwe dingen even doornemen En dat zijn namelijk weer die opmerkelijke berichtjes, die opmerkelijke uh -huh. meterswaardighetjes. Uh, bijvoorbeeld <lacht> deze. Een kakkelak die heeft negen dagen, uh, die leeft negen dagen zonder zijn hoofd. Dus zeg maar als hij zijn hoofd kwijt is, ik niet eens dat een kakkelak een hoofd heeft, maar goed. Ja. Als hij hem kwijt is, dan kan hij nog negen dagen doorleven. Uh, ja. Ik doe er nog één. Die ja. Rechtshandige mensen leven gemiddeld negen jaar langer dan linkshandige mensen. Mag je negen jaar lang naar mijn graf kijken? <lacht> ja, want jij bent links en ik ben rechts. Ja, nou ja, goed, eh, iedereen gaat We niet naar jouw graf te kijken. Nee, maar, uh, precies, dat is ook zo. Dat is weer een positief voor mij. Uh, de nou, daar waren ze. Ja. Ik heb er nog wel wat, maar die bewaar ik nog even voor later. Ja, dat was dus audio van jou ja. van, van bijna tien jaar geleden. Het, het valt val me nog mee hoor. Wanneer was dit? 28 augustus 2003. Ja, het valt me nog mee, want ik heb ook nog ik heb nog thuis uh, audio liggen van mijn allereerste, ik denk dat in de tweede show die ik ooit heb gemaakt. En, Super Deluxe. Nee, dat oh. was... Nee, was uh, Pff, hoe heet dat ook weer? Luke Live of luke Laat of zoiets. <lacht> en, uh, maar dat was, echt, uh, dat, dat was echt... Als ik dat nu terugluister, Dat is echt verschrikkelijk. En hier maakte ik denk ik een jaartje of twee. Maar veel hier af. had je al, al, al wat feitjes. En dat is een beetje hetzelfde als deze topics wat je nu bij bnn Today doet ja oké okay. <laughs> het, het, het leek eigenlijk ik, ik... om daarmee te vergelijken okay, ja prima nee, maar wat, wat het, jij ik, wil ik, ik heb wat meer audio gekregen ja we kunnen niet alles uitzenden natuurlijk ja want je bent nu ietsje talentvoller dan uh, dan tien jaar geleden denk ik ja yeah. maar het het klonk een beetje als, als of alsof alsof jij gewoon het alsof het een maand geleden was ja, maar dat vind ik wel heel knap. <laughs> Vond je het echt? Maar, <laughs> ja. Maar ja. Nee, maar dat is zeker. goed hoor. Ja, ja, ja, ja, maar dat is dat een compliment. Ja, is zeker weten. Toch. Dankjewel. En um, weet je nog de allereerste keer dat je bij Twikkelstad FM binnenliep? Ja, uh, want toen was ik te laat. Samen met een vriend van mij toen hadden we gebeld uh, om te vragen of we een keer langs mochten komen. En uh, uh, want we wilden graag een keertje kijken. We hadden een beetje rondgezocht zo in de regio van nou, wat zijn nou leuke radiostations. En Twikkelstad FM vonden we een leuk station. Dus toen hadden we gebeld en toen zijn wij, uh, ik geloof op 4 mei, uh, dachten we dat leek ons een aardige dag, <laughs> om dan te gaan. Uh, en, uh, maar toen waren we te laat omdat we in de file stonden... van de mensen die na de herdenking wilden. Dus toen hebben we eerst de herdenking in de auto gehad. En daarna uh, kwamen we er aan. En toen hebben we een hele avond gewoon uh, plaatjes uh, gedraaid. Wat allemaal niet op te horen was. Want uh, toen hadden ze, dat hadden ze dan uitgezet. Maar wij mochten een beetje, een beetje oefenen en zo mochten ja. En toen kwam jij uh, binnen. En toen ontving Harmon jou daar Harmon <laughs> huis in te gaan. Harmon, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Nee, goeiemorgen, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Ik denk een jaartje of... Uh, oh, ja, een jaar of tien. Acht jaar, acht of tien inderdaad. <laughs> ja. Ja. ja, dat is lang geleden inderdaad, ja. <laughs> Hoe is het? <laughs> ja, prima. Met mij gaat het prima. Maar ik, uh, ik begrijp van jou ook. En jij kwam inderdaad binnen in de studio. Maar volgens mij ja. ben je ook nog een keer in de ochtend geweest bij Bert Heiting. Dat is waar, ja. Dat is waar. Misschien was dat wel de eerste keer. Volgens mij dat was dat wel was de eerste, jouw keer. eerste keer. Je hebt gelijk. Dat was de eerste keer. Want die, die eerste, de eerste keer... Uh, ja, dat klopt. Bij, bij Heitinga Die... Uh, uh, Nee, ja, bij, nee, oh God, weet niet, bij... Ja, bij Bert. Ja, bij dat Bert inderdaad, ja. ja. En dan ging ik kijken en uh, dat was in de ochtend, in de ochtendshow inderdaad. Dat klopt ja, inderdaad. Dat was wat, dat maar was. Dat, was, dat was een... Uh, dat, je hebt gelijk, die haalt het nu op, maar dat was een bijzondere ochtend. Uh, want uh, toen waren wij daar... En uh, ik geloof dat uh, Peter, die vriend van mij, dus ook, die was ook mee, toch? Ja, Peter was ook ja, dat mee. Ja, Peter was erbij. Ik ja. was erbij um, en aan, aan, het... bed uiteraard. En aan... En onze krantenjongen. Ja, precies. Want er was dan een jongen en die kwam altijd de kranten rondbrengen. Uh, en die kwam altijd even binnen, volgens mij. Tenminste, ja ik ben, was er natuurlijk nooit zo vaak geweest, maar we waren daar voor het eerst. nu kwam mm -hmm. altijd even binnen. En uh, uh, nou om even een babbeltje te maken. En op een gegeven moment uh, staat die jongen, die staat even te praten met, uh, ik weet niet eens meer waar hij het over had, maar die staat zo te praten. Of, of wij waren aan het praten, maar we waren heel even afgeleid. En op een gegeven moment. Men begint die jongen te trillen, en uh, uh, die valt zo uh, met zijn hoofd uh, bijna tegen de, de zijkant van, het, uh, van, het, van de tafel aan, dus zeg maar waar alles in gemonteerd was. En er waren scherpe punten, dus uh, volgens mij konden we nog net een beetje een duwtje geven dat hij daar niet tegen aankwam. Die kreeg een enorme epileptische aanval. Dat klopt inderdaad. Dat, klopt. dat is echt uh, een, een van de dagen waar mij is bijgebleven. Dat is misschien wel een, uh, ja, een vallende binnenkomst eigenlijk geweest, zeg, man. Je betwikkelt dat. Nou, ik dacht, gebeurt het altijd hier. Uh, was het um, ben jij toen bovenop hem gaan liggen? Nee, volgens mij was dat Bert. Bert en was dat, wij, de show verder, Ja, de, dat ja. klopt inderdaad. Ja. Want, en wat was jouw taak toen ook alweer? Ik, uh, ik was de, de producer van de ochtendshow, eigenlijk, ja, van, ja. Uh, van Bert. Wij, uh, wij hadden een, een telefooncel gevonden in Engelo, waar oh, ja. we een telefoonnummer van hadden op het station. En die gingen we s ochtends bellen. <laughs> ja, ja, ja, dat is waar, ja. <laughs> wat de techniek, heeft, Stond toen voor niets. Ja, ja. ja. En die telefooncel, die, die had een telefoonnummer, dus dan wachten we net zo lang tot er dan, uh, een reiziger kwam op het station. Ja, en die ja. dacht van, hé, hey, wat is dit voor telefoon? Ja. Grappig. Doe je nog steeds radio? Nee, helemaal niks. Waarom niet? Nee, nee ja, uh, voorbij geweest. Dat was leuk. Ja. Leuke hobby. Ja. Maar ik hoor dat er een plekje vrij is volgende week Ja joh, ja, ze hebben het net vergeven aan, uh, aan Bad Meijer, maar daar dat, uh, dat, uh, dat kan je wel tegenop hoor. Oh, nou ik zal een sollicitatie sturen, <laughs> ja, Stuur een demo inderdaad, ja. Ja, stuur een bandje. Ja, Grappig. Nou, leuk even te spreken, Armin. Ja, zeker, zeker. Zo op de vroege ochtend. Ja, en jij zegt dat je Twickelstad Magazine deed, maar deed jij ook niet... Um... Sport. De, uh, de, de avondshow, de sport op maandag. Ja, deed ik ook. Ja, maar Hoe kon je de opening doen? Ja, uh, uh, nee, want het was, ik, volgens mij deed ik eerst de... Uh, even kijken, ik eerste eerst de ochtendshow... Of nee, de eerste Twickle Stad van magazine. Dat was een soort magazine-achtig programma... waarin alle regionale feitjes overdelden. Want daar kwamen de radiozenden vandaan. Die kwamen daar in, uh, aan bod. En daarna deed ik op maandag uh, de techniek bij uh, het sportprogramma. Uh, het heette volgens mij Twinkle Stad of even Sport. Neem ik aan. Ja. En dan deed ik dan de techniek. En dan kwamen dan heel vaak uh, korfbalmeisjes binnen. En zo en, die, uh, ja. en uh, nou, daar deden we dan een techniek van. Ja, en de, in de, de eerste opening was het natuurlijk altijd met een bierblikje. Ja, ja dat klopt. Ja. Er moest altijd een bierblikje. Maar daar deed ik dan nooit aan mee hoor, denk ik. Dus ik was nee, niet... toch niet? Nee nah, dat was meer. Uh, ja, het was misschien ook wel trouwens. Ik, weet het, ik moest me ook wel concentreren op die techniek. Het was allemaal nieuw voor mij. Oh, maar ja. jij, jij deed het al jaren, maar voor mij was het allemaal nieuw. Ja. Ja, maar het was altijd wel heel bijzonder inderdaad om dat te horen. Dat was zeker bijzonder, ja. was zeker bijzonder. Wat dat betreft ook wel heel grappig dat je, je Luc dan in één keer op Radio 1 hoort. Nou. En als ik dan even die, uh, die aircheck van net terug luisterde, ja. had ik het idee van, nou, dat zat er eigenlijk wel in als je dat zo'n ja, dagelijks terug ja, ja, ik weet niet of het er nog eens zat, maar <laughs> zat, er zat in ieder geval iets in. Ja, precies. Hé, ja. hou hey, me leuk je even weer te spreken. Ja, hetzelfde Luc en succes bij RTL. Thanks, en we zien elkaar op Facebook. Komt goed. Oh, Oké, okay. oi, oi. Jow, oi. Plaatje, Ilan? Ja. Goed idee. Cat Empire en Brighter Than Gold. Geindig hoortwikkels, dat even. Het was een ja. leuke tijd. Ik moet allemaal lokale radio gemaakt, is te gek. Four steps in the morning. De twee steps in the day. De drie steps in the evening. And de darkness is a blazing. All the angels. Zie je, en de soldier, die komt de parade. I run out like a cheetah. The monk is in the blood.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 The Cat Empire en Brighter Than Gold. Het is mijn laatste aflevering. Nog 29 minuten en 18 seconden te gaan. Mocht je denken, jeetje, Luc, wat een zelfbevlekking had het nou gemoeten. Zo in je laatste aflevering. Uh, nou ja... Uh, wat mij betreft wel, daar is mijn ego groot genoeg voor. Maar uh, het uh, kan niet door mij, want uh, de BNN University met wie ik dit programma um, uh, jarenlang heb gemaakt... en de laatste lichting daarvan, dus die het afgelopen half jaar hebben meegeholpen... die uh, hebben het uur samengesteld. Dus uh, vandaar dat we ook net uh, Hamer gaan spraken van uh, Twikkelstad FM, mijn eerste lokale omroep. En uh, Kees spraken we ook al, een van de vaste bellers van dit programma. Daan. Ja, ik wil het even over 4-7 hebben. Oké. Okay. En als Thies wil ik je even dit geluidje laten horen. Nee. Ja, Herken je het een beetje? We, we gaan er zo verder over. Ja. Laten ja. we het over het begin van dit programma hebben. Wat nu start is, dat begon onder de naam 4-7. 2012 had, uh, had Luc het geniale idee om samen met Frank van der Lende... hadden ze het idee eigenlijk om een, uh, ja, een nieuw nachtprogramma te beginnen. Je moest dan de naam 4-7 hebben. En het programma was natuurlijk van 4 tot 7. En de aller, aller, allereerste uitzending was 5 september 2010. En die begon zo. Dit is Radio 1. Radio 1. PNN. 47 7 Lex Een hele goede nacht. Ja. Het is de eerste uitzending van weer een nieuw programma op Radio 1 4-7. Maar meteen een beetje een rare uitzending. Want de vaste presentator, die is er niet. Die ligt nog in het zonnetje. <laughs> Gelijk heeft hij, Luc Iking. Vanaf uh, volgende week begint 4-7 Echt. En daarom mooie deze nacht mij. Ik ben Lex Gaart. Uh, dit was 4-7, de eerste editie. Volgende week begint het programma Echt. Dan met de uh, vaste presentator Luc Iking. Ik wens je daarbij uh, heel veel plezier. Huh? Oké, okay. je, je bedenkt samen met Frank van der Lende een programma. Je hebt een geniaal idee, 4-7. Luc gaat het presenteren. En dan ja, de eerste keer, 5 september. Groot moment, nieuwe programmering op Radio 1. En dan Lex Gaardhuis, nu Slim FM DJ. Ja, dan, dan start je toch een bandje in. Of een drie uur durende Ben Kramer compilatie. Bijvoorbeeld. Ja, waarom verschof je de grote opening niet gewoon een weekje? Waar, waar was je? Nou ja, ik was op vakantie. En, <lacht> en we hadden het inderdaad kunnen verschuiven. En er was ook in, in principe wel het idee dat we daar iets anders zouden doen. Maar niet 4-7. Maar het, het leek mij zo hysterisch grappig om gewoon maar een, een, een programma te beginnen. Wat ik dan zou gaan presenteren. Maar dan, dat, dat ik er meteen niet was. Dus ik had ook met Lex afgesproken. van, nou, Als je nou gewoon zegt dat het vaste presentator niet is... <lacht> Ja, het leek, het leek me gewoon een geinig idee. En we hebben uh, ook, uh, ik weet niet meer, ik heb het briefje niet bij me, maar we hebben iets van 150 afleveringen gemaakt van 4-7. En ook de laatste aflevering heb ik niet gepresenteerd, maar die is dan weer gedaan door Lizzie. <laughs> en uh, toen dachten we, ja, het, het, leek, het leek me geinig om dan de laatste ook niet te doen. Dus ik heb de eerste en de laatste heb ik niet gedaan. Ja, en toen eindelijk, een week later, 12 september, klonk het om 4 uur zo op Radio 1. VNN, VNN, 4-7. Goedemorgen, de nacht is ochtend geworden. Welkom bij 4-7 hier op Radio 1. Het programma dat eigenlijk vooral door jouzelf wordt gemaakt. Ik vraag je om mee te praten over de talk of the town van dit moment. Je kunt echt altijd bellen via 0800-1121. Dus 0800-1121. We gaan ook terug in de tijd zometeen met GMT-min. We nemen de eerste trein van vandaag sticht ook het Zevenkoppig Verbond. Daar kun je bij gaan horen. Zo meteen meer daarover. En je hoort natuurlijk ook het laatste nieuws van dit moment. En dus de Talk of the Town. Nou, Dat zijn een beetje de, de trending topics zoals dat uh, tegenwoordig heet. We gaan uh, praten over dat waar Nederland het op dit moment over uh, heeft. Bij, uh, op de bank misschien met zo'n laatste biertje. Of misschien... Zet je zelfs al aan de koffie, Zit je aan de, aan de keukentafel, dat kan natuurlijk. zo dus een beetje vroeg, maar het kan. Of tijdens het bellen, of misschien wel online in je eigen sociale netwerk. Facebook of Twitter. Laten we het eerst eens over die, over die intro hebben. Ja. Die, wa, die was echt heel lang. Ja. Die is nog steeds heel lang. Ja. Maar je hoort een klein bliepje. Ja. Dat, dat zat er ook echt in. Ja, hij, was... hij werd nog langer gemaakt. Ja, hij is nog... Uh, hij was, uh, we hebben hem na twee, misschien wel na één keer hebben we hem ingekort. Uh, want hij was, heel, hij was net iets te lang. Hij is nu al vrij lang, helemaal voor moderne radiobegrippen. Maar we hebben hem iets ingekocht. Maar volgens mij zat ik ook gewoon... Zat ik, want ik deed zelf de techniek, nog steeds. En volgens mij heb ik gewoon dingen ingesteld die niet, uh, wat niet hoorden. En dat zat ik gewoon met mijn vingers aan de knoppen. Waardoor ik de allereerste opening van mijn programma gewoon meteen al uh, ver, ver, verprutste. Ja, en dan moeten we toch weer even terug naar dat, uh, naar dat geluidje. Nee. Weet je dan? Weet je? ja. ja. Nee, ik weet echt niet. Nee. Nee. Nou, okay. nee, nee. Nou, het programma maak je, maak je natuurlijk uh, al jaren met university mensen. En nou onze groepje zei het al, misschien wel de beste. Of, ja, je, Tuurlijk, ja, nou, we Misschien niet, je, niet precies jouw woorden hoe je het net zei, maar ja. er we kwam er wel meer natuurlijk. Maar ja, als ik kijk naar onze lichting zijn we eigenlijk best wel lief voor je geweest. We hebben je niet rare dingen laten doen. Kijk, we gingen zelf naar het naaktstrand. We gingen zelf achter op een motor zitten. Ja. We hebben jou niet echt de rare dingen laten doen. Maar een aantal jaar geleden liet je je wel overhalen om dit te doen. Te lang in het donker is eigenlijk ook levensgevaarlijk. Mozart die zou waarschijnlijk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 Nee, die, uh, ja, uh, ja, een doos over mijn hoofd, hè, inderdaad. Ja, bij onze lichtingen. Ik kan me niet voorstellen dat wij jou zo ver krijgen om ja, een doos wel, op je hoofd... Echt wel. Als jullie hadden gevraagd van... Hey, uh, Luc, wil je een doos op je hoofd zetten? Ik zou het nu nooit meer doen. De laatste aflevering, nu ben ik uh, koppig. Maar ah, nee, waarom niet? Ik heb ook een keer een mummiepak gepresenteerd. Hè? Helemaal ontwikkeld met wc-papier. <lacht> <lacht> <lacht> nou, toch een gemiste kans, ja, ben ik bang ja, dus. ja, Ja, had je gebruik van moeten maken. Ja, we hadden toch wel iets, uh, iets leukers daarmee moeten doen. Maar je had altijd zulke goede ideeën. En um, ja, we zijn een beetje terug gaan zoeken. Ik heb natuurlijk een aantal oud-university oud -university mensen gebeld. Mm. En dit was toch echt het beste idee wat je had. Ja, afgelopen week in het nieuws, bizar nieuws, vond ik zelf. Um, de duurste huizen van Nederland staan in Blaricum. Nou, dat vind ik niet zo gek. Uh, dat is hier om de hoek. En daar staan inderdaad wel leuke huisjes. De goedkoopste huizen van Nederland staan in Ekela.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 Ja, dat iedereen daar gewoon op bezoek kan komen. Ja. Altijd. En dat wij dan wonen... Als je toevallig wonen. in de buurt bent. Ja, dat wij dan met van 4-7 dankzij wij wonen daar dan. Maar mm -hmm. dat je altijd langs kan komen. Wat een leuk idee. In Pekela. <laughs> ja. Zullen we dat doen? We hoeven ook geen hypotheek meer. Ja. Of geen hypotheek meer. <laughs> en dan wonen we dus in Pekela. En dan gaan we uitzenden vanuit Pekela. Nou, dan wordt ons bestaan Pekela. Oké. Okay. Daar moet ik nog even over nadenken. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik vind het een leuk idee. We gaan over doorbomen. Volgende week meer nieuws over Pekela. Yes. Was het uiteindelijk gelukt? <laughs> nee, het is <laughs> nooit meer doorgegaan. Ja, uh, we, zi we zitten nu op de Arendstraat, ergens in Hilversum. Yeah. Ook leuk. Yeah. Dit was, was een geniaal idee, nou toch? ja, ik, uh, ik wil nog steeds van... Maar er is zelfs een bedje, Ik weet niet of jullie... Willen jullie me, wil me horen? Ja. Er is ja. ooit een ja. muziekje gemaakt daarvoor. By the house. <laughs> nou, hier had het allemaal moeten gebeuren. Maar dat is niet gelukt. Want uh, juridisch was het echt reet ingewikkeld om... Uh, want het is een soort loterij. Hè? Want je, dan, je, je, je moet vragen mensen om geld te doneren. Dat, dat, mag eigenlijk, dat, dat is al ingewikkeld. Daar moet je echt wel wat, uh, wat, wat, wat uh, berg voor verzetten. En daarnaast is het ook een soort loterij. Want dan zou je namelijk, ja, wat gebeurt er dan? Wie is dan uiteindelijk eigenaar? Is het dan BNN? Nou, dat mag dan niet zomaar. Want je, BNN mag niet zomaar eigenaar worden van een, gewoon van een willekeurig huis dat je koopt van uh, andermans geld. Dus dat, het is gewoon juridisch gewoon heel erg ingewikkeld. Ja, niet alleen juridisch, maar ook logistiek natuurlijk. Logistiek ook wel, maar ik had het toch. Ik, het, het speelt nog mee in mijn, geho in mijn hoofd. En ik had gehoopt dat mensen het zouden vergeten. Dus dankjewel, Daan. Als nou, iemand anders het nu stilt. Nee, het, het speelt nog mee, dus wie weet over een tijdje. Nou, nog één keer om het af te leren. Nee. Ja, dit geluidje is denk ik. Ja, ik heb het een beetje ruim geteld. Maar het was 159 keer te horen in uh, 4-7 en start. Ik denk dat ik het wel bijna ga weten. Ja hoe, ja, hoe kom je aan zo'n geluidje? Wat voor ontsnapping van lucht is dat? Moet ik het, moet ik het zeggen? Want ja. Ik denk dat het... Uh, uh, um, dat, ik was het zelf, toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja, en dat komt een beetje door Bart ook. Bart van Kijkcijfer die deden het ook altijd. En dan deden we altijd, als we dan even niet meer wisten of zo... Mm. Nee, is zo. Nee, zo. Maar hoe dat. Nee, ik, ja, ik heb geen idee hoe, waarom het uh, zo is gekomen. Dat weet ik niet goed. Ja, nou, Luc, ik ben nog twintig minuten jouw collega. Mm -hmm. Maar ja, daarna hoop ik stiekem toch gewoon een klein beetje een fan te worden. Graag. Doe dat, doe dat maar. Dat was 4-7, en toen kwam er start, Luc. Uh, en Jezus, wat kan jij shine met bellers? Ik had het net ook al gezegd en uh, Kees heeft onder andere nog even gebeld, maar uh, je had nog een andere fan en daar heb ik nog een leuk fragmentje van gevonden. Gaan we eens naar, uh, ik denk dat dit Aat is. Aat, Goedemorgen. Jaarlijk! Hey, goeiedag! Het Aad, zonder wat een mooie stad achter de duinen. Ja, ik word goede vriend Kees ook. Hoe is die mooie stad achter de duinen? Bestaat die nog over een paar jaar denk jij? Nou, over een paar jaar wel. Ja. Maar ik vind het wel een grof schande dat jij pas een, om vier uur kwam je pas als presentator, de meest, de, de meest waardevolle presentator en sympathieke presentator, en dan hebben ze je ook afgeserveerd na vijf uur. Ja. Ik vind het een Ik Nou, ik ben... Had je, Goddomme, in die eerste drie uur als presentator moet ik man. Ja, hallo, ik wil ook wel slaap. Ja, slapen Nee, maar aan. jij tenminste een beetje dieprang en een beetje, een beetje waardig. Ja, Aadje dus. Uh, ja, en uh, ondanks dat je natuurlijk een kanon van een presentator bent en wat voor opzetjes wij ook maken met struikelwoordblokken, meestal sla je er wel doorheen. Maar het is wel altijd heel vroeg, natuurlijk, die uitzending. En soms is het zo ontzettend vroeg dat er wel eens iets misgaat. Het ziet er best goed uit, toch? Of ben je niet tevreden? Nou, die achter die hadden niet gehoeven, maar uh, die tien die zit wel eigenlijk. Ik zeg een podiumplek. <laughs> wat ik, ik dus zo'n wil... best doe. Nou, jongens, hou er eens op met praten, wat <laughs> <van> de <Dori. laughs> Wat ik wil zeggen is dat hij in de achtste finale zit. Zo, sorry, uh, Sofie. Uh, wij vroegen, ons was vroeg, was eigenlijk af. <laughs> ik, ik heb geen idee. Dan, weet je wat? Weet je wat? Ik ga gewoon, lekker naar het wielrennen toe, hè? De, het openbaar vloer. Chaos. het. <laughs> <Damn it. laughs> Leo. <laughs> Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik ben het toch een partij aan het chaos aan het uithalen. Dat is echt niet normaal. Ja, dat was niet zo leuk. Hè. Ik heb echt in een deuk gelegen en het denk ik 16 miljoen keer teruggeluisterd. Sorry, ik sorry, sorry, sorry, sorry. Ik had het nog nooit teruggeluisterd. wat er mis ging is uh, dat. Uh, ik zal het kort vertellen, maar de, de, ik deed de Chelsea techniek. Sorry nog daarvoor, uh, En. Uh, uh, uh, uh, dan, als ik op een gegeven moment, dan start ik iets in. En moment, ik zag er gewoon in mijn schermpje alles zag ik verdwijnen. En dat stond er allemaal achter elkaar door. Zegt, hey, hel. En dan moet je het weer terugvangen. Dus ik uh, was blij dat Leon Guijen van het Skoerze was. Die uh, heel even de boeken opvangen. Ja. Ik, ik heb er in ieder geval van genoten. Nou, fijn. Uh, ja, en uh, wat nu? Want jij gaat weg. En uh, het stokje wordt overgedragen. Uh... Zo gaat Kees bijvoorbeeld ook nog uh, een keertje start doen. Tweaker. Kees Dorenstein gaat een paar ja, weken start doen Maar inderdaad. of dat wel helemaal goed gaat? Het is uh, bijna drie minuten over vijf. En dan kan Kees wel zeggen dat hij zo'n hartige jongen is, maar ondertussen heeft hij echt alle systemen uitgelogd. Kees sorry! Ke sorry. Kees die dacht, weet je wat? Na mij de zonvloed, ik uh, log alles uit wat ik heb. We hebben hier uh, vier, vijf computers staan <laughs> en uh, ze zijn allemaal door Kees uitgelogd. Uh, klaar, mazzel! <laughs> Ja, dat komt wel goed, dat weet hij nu. Hè? Hij weet ja. nu dat hij niet uh, de boel moet uitlogen en dan komt het wel goed. Ja. ja, en normaal gesproken ook een belangrijk punt in start was altijd uh, de kijkcijfer bingo. Oh. En jij bespreekt dan met Bart uh, bepaalde onderwerpen mm -hmm. uh, die op tv gaan komen, series of films of whatever. En uh, hoeveel mensen daar naar zouden gaan kijken? Ja. Yeah. Uh, heel erg leuk. Daar genoot je ook altijd van. Soms zaten we nog wel eens van. Uh, Luc de kijkcijfer-bingo is een beetje aan de lange kant. Ja, maar... dat klopt. Ja. ja, ik vond het zelf altijd wel leuk. Ja, nee, maar jullie, uh, jullie zaten er lekker in. Maar ja, nu is het natuurlijk ook wel erg leuk om even de, de tables te turnen. Mm -hmm. Dus um, ja, ik heb Bart gesproken. Ja. En um, we dachten, laten we het eens een keertje. ...over jou hebben, want jij gaat nu uh, de televisie op. Ja, ik probeer de fragmenten, want ik moet als fragmentje er zelf even voorbij zoeken natuurlijk. Maar ik probeer hem te zoeken. Ja, want we, want we wouden niks verklappen natuurlijk. Nee, dus we hebben <lacht> het ook in een speciaal <lacht> mapje voor je gestopt ook. Ja. Helemaal bij Frank, bij nachtbrakers. En dus uh, daar moeten we even opzoeken, want echt niks, niks heb je nog... Hier in nee, ik heb stiekem wel, dat zal ik, maar kan ik best wel verklappen, maar ik heb stiekem wel een beetje zitten zoeken. Ik wist het! Ja, maar uh, ja, ik, kon, ja. ik kon echt ik kon helemaal niks vinden. Nee, Iemand vond mij de Spanisch. Ja, ja, nee, ik zei nee. Dat is, zo, dat nee, tuurlijk gaat dit nog. Nee. Maar dan heb je mijn, mijn stukje wel gezien, want ik heb hem stiekem in, uh, in ons mapje gestopt van, uh, van start. Nee, ik had het ook, ook niet gezien. Nee, ik heb okay. echt helemaal niks gezien, maar dat, uh, nee, nee, nee. Goed, je hebt gebeld met Bart, toch? Ik heb gebeld met Bart, yes. Ja. De laatste keer voor de Kijkcijfer Bingo hier bij Start. Deze keer uh, niet met Luc, maar met mij, Charlie. Maar we gaan, het, uh, we gaan het wel over Luc hebben, namelijk over zijn nieuwe programma. En dat doen we natuurlijk met onze Kijkcijfer Bingo Kanjer, Bart Harleman. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Uh, ja, RTL Late Night, wat, uh, wat denk je dat we ervan kunnen verwachten? Ik, ik, het lijkt mij een ontzettend interessant programma. Want RTL heeft natuurlijk al wel een, een geschiedenis als het gaat om late night programma's. Hè. Denk aan Barend en van Dorp. Dat was toch het, het, uh, uh, nou ja, het late night programma, zeker in de jaren negentig. En dat is nu dus een beetje door Pauw en Man, Knevel van de Brink is dat allemaal ingehaald. Maar RTL heeft eigenlijk weer iets goed te maken. En ik denk eigenlijk dat ze met dit programma ook wel weer goed kunnen maken. En met Umberto Tan hebben ze een goede presentator in huis. Iemand met, uh, met persoonlijkheid. Iemand met humor. Iemand die, nou ja, volgens mij een goede gesprekken kan leiden. Het voordeel van RTL is dat ze een gigantische stal aan grote namen hebben. Dus aan de namen hoeft het volgens mij niet te liggen. Um, ja, de enige, enige uh, uh, uh, waar ik me dan uh, vooral naar uitkijk natuurlijk... is het onderdeel dat Luc dan mag doen. En ik heb eigenlijk nog geen idee hoe dat er precies uit gaat zien. Maar hij gaat iets doen met, uh, met nieuws. Ik vermoed eigenlijk dat het een een soort uh, uh, Today's Topics is, maar dan op, uh, op de televisie. Uh, een beetje in de vorm van de daily show. En dat kan of heel goed uitpakken... en dan wordt het echt een doorslaand succes... en wordt Luc nog veel beroemder dan dat hij nu al is. Uh, uh, of we horen er na een maand niks meer van. Maar ik vermoed dat het het eerste gaat worden. Hoe denk je dat Luc het als tv-persoonlijkheid zal gaan doen... Ik denk dat hij daar wel even aan moet wennen... aan de, de aandacht en de impact die, uh, die tv uh, op je heeft. Uh, als radiomaker kon hij natuurlijk altijd lekker achter die microfoon zitten... een beetje in die studio uh, met gekke geluidjes uh, van allerlei dingen doen. En nu moet hij dus echt met zijn snuffert op tv. Uh, maar ik denk dat hij het wel kan. En denk je dat er een chemie gaat ontstaan tussen Luc en uh, Humberto? De, uh, zo, zo zeg ik, in, in uiterlijk hadden ze geen twee, uitersten, uh, twee grotere uitersten kunnen vinden. Want nou ja, Luc is uh, uh, lang uh, heel pleek en blond. En we uh, nou, weet van Humberto Tanden in ieder geval dat hij donker en kaal is. Dus, uh, maar volgens mij kunnen ze qua persoonlijkheid wel heel goed met elkaar vinden. Want ze hebben allebei een heel goed gevoel voor, uh, voor humor. Dus uh, overall, het wordt wel een succes? Ik, uh, de, de, het hoort bij het programma dat ik dan altijd een schatting doe van het aantal kijkers dat gaat kijken. En met Linda Zomerweek heeft RTL laten zien dat er, nou ja, ook onder de RTL-kijkers wel vraag is naar een, een, een avondprogramma. Um, dus weet je wat, ik ga inzetten op uh, zeker 800.000 voor de eerste afleveringen. En dan met een beetje mazzel groeit dat uiteindelijk uit naar, zeg, uh, Paul witman achtige cijfers. En dan komen we in de 1,1, 1,2 miljoen kijkers uit. Maar dan moeten ze zich eerst even bewijzen. Dus laten we rustig beginnen op 800.000 kijkers. Bart Harleman, hartstikke bedankt. De laatste kijkcijfer bingo hier bij Start over Luc. Graag gedaan. Ja, en nou weet ik hoe doel jij bent op Bart... en dat jullie daarnaast ook gewoon vrienden zijn. Dus ik kon het niet zo doen dat je me helemaal niet meer zou spreken in de uitzending. Dus volgens mij ah, hangt hij voor je. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo. Kijk, zo klinkt hij dus echt om half, half zeven. Ja, want dat mogen mensen nu wel weten. Het was allemaal opgenomen, vaak. Vaak, het was altijd opgenomen. En dan op donderdag of vrijdagmiddag om vijf uur... dan moesten we net doen alsof het zondagochtend om half zeven was. Ja. Maar ik heb, ik heb talloze keren aan mensen moeten uitleggen... Uh, mensen dachten echt dat ik er gewoon zat om, om half zeven. Maar ja. dat, ik, dat ik dat toch echt niet zou trekken als ik elke week om half zeven live in jouw programma moest zijn. Nee, het is, ik vind het al een wonder dat je überhaupt nu, uh, nu wakker bent geworden. Ik heb er even de wekker voor moeten zetten, maar niet nee. gelukt. gelukkig. Maar jij denkt 800.000 kijkers, ja? Ik denk 800.000 kijkers. Ja, je kent, nou ja heb, heb ik er de afgelopen jaren heel vaak heel ver naast gezeten? Nee, niet zo vaak, nee. nee. Ja, daarom. Nou. Dus, uh, Nee. nee. <laughs> ik doe je meer, hè? Dat nee. Ja, nee, nee, doe ik meer. Hè? Ja. ja, ik, ja, ik vertelde. Daar, daar komt daar toch fles. Nee? Ja, ik vertelde dat, dat het ook een beetje bij jou kwam. Omdat jij dat ook, al... jij ook altijd. Nee. Ja, het komt uit uh... ik, ik geloof of de Simpsons of Family Guy. Ja. Eén van de twee. Ik weet het niet meer zo goed. Nou, uh, thanks, Bart. Leuk dat je even aan de lijn hangt. Ja, graag gedaan. Ja, en dank voor alle jaren. Nou, we spreken elkaar vaak, want we eten ook heel vaak bij elkaar. En, uh, uh, dus we kennen elkaar goed. Maar uh, dank voor alle een uh, keer uh, kijkcijfer Want dat zijn er aardig wat geweest, want we deden het ook al in 4-7. Ja, uh, dus dat, uh, nou, dat zullen er ook al ongeveer een... Uh... Ja, het is later pas begonnen. Ik denk een keer of 100 zijn geweest wel, hè? Uh, de, Hoe lang hebben we daar uiteindelijk staan? Een jaartje of drie? Ja, een jaartje of ja. drie, maar kijkcijfer denk ik denk twee jaar ongeveer. Dus, uh, ja. he? nou, ja, dat, uh, het, het was mij een waar genoeg om te doen en ik ben, denk, mag ik eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje blij ben dat er nu een, een, een, even een aan komt, <lacht> want ik was ook wel redelijk door de download tips heen. Ja, ja precies, je hebt de gids al uit inmiddels. <lacht> ja. Goed, nou uh, Bart, dankjewel. Graag gedaan en jij heel veel succes hè. Yes, en goed aan je vrouw. Doe ik. Gaat goed? Gaat hartstikke goed. Mooi ja. zo. Oké, okay, later hoor. Doei. Nu. Vrouw is zwanger oh, oh, Wat leuk. Opvangen, ja, die Bart. Leuk. Oh. Ja, oh, oh, wow. ja, ja oh ik hoor mezelf oh, ja. ja dus het galm op uh, een heel mooi Sophie, galpje. Ja. ik ze staan niet in de douche nee gewoon in de, in de studio nog ja en uh, ja we moesten toch eigenlijk wel een ode brengen aan, aan, aan, aan jou dus, ik zag de gitaar al binnenkomen ja, ik denk, nou, dat uh, dat wordt interessant dat wordt heel interessant dus uh, ja een liedje over jou geschreven het is, ik moet wel zeggen, op een bestaande melodie. En, uh, ja, het, en het liedje is van Rihanna. Het heet Stay. Dus, niet downplay, Sophie. Nee, het, het, het heet Stay. Dus de, vandaar dat we het wel heel erg toepassend vonden. Het is eigenlijk de laatste nootkreet ook een klein beetje. Of ze toch nog even drie weekjes wil blijven. Want ik denk wij niet dat het gaat lukken, ook... maar oké. Okay. <laughs> nou ja, misschien ben je hiernaar wel overtuigd. Oké. Okay. begon in 2000 bij Twinkelstad FM Het radiovirus betoverde hem Stoe je met knopjes al mocht je niet onair En nu als media-expert op Radio 1 de Ster Maar nou ja, nou ja, nu is dat al voorbij Ja, nu is je passie radio verleden tijd Luc, je bent onze echte radiopapa Onze steun en onze toeverlaat En wij zijn bij BNN nog niet klaar dus we willen niet dat je gaat. Oh, Luuk, blijf. Luuk, blijf. Drie weken erbij. Naast radiomaker noem jij jezelf een nerd. Die de hele dag volgt wat op social media gebeurt. iPhone-foto's delen van alles wat je ziet. Want voor een profi heb je het geld helaas niet. Maar nu, ja nou ja, nu is dat allemaal voorbij. Ja, nu is je passie radio overleden tijd Luc, je bent onze echte papa, Onze steun en onze toeverlaat Wij zijn bij PNR nog niet klaar Dus we willen eigenlijk niet dat je gaat Luc, blijf Blijf Nu al today's topics ooh, ooh, ooh. En je flauwe moyes Gelukkig zijn we niet van je op af Op tv bewonderen we je elke dag En op Facebook, Twitter, Instagram Blijven wij volgen, liken, share a Bij RTL. Voor een splinter nieuwe camera dan vast genoeg geld. Woehoe! Woehoe! Dankjewel voor jou, Luc. <laughs> Dankjewel, Sophie. Leuk hoor. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Nou. Nou. Ik, ik blijf er toch to nog een, ik blijf blijf er toch toch even niet. Nee, ik blijf <laughs> toch echt niet. Nee nee, nee, nee, dat gaat echt niet. Dat uh, dat gaat niet zal ja, dat, dat wel raar zijn, toch? Als ik nu zeg ja, oké. Okay, uh, oh, okay, uh, ja, nee, fantastisch, okay, ja. Nee, leuk, dankjewel, Sophie. Graag. Nou, hè. zit erop, hè, jongens. Ja. ja. Wat, wat, wat vind je er zelf nou van? Dat, nou, dat je ik, vind, ik vind het gek dat jullie... Uh, sowieso dat jullie deze uitzending uh, hebben gemaakt. Het, uh, vooral het laatste uur natuurlijk. Eerst weer hebben we het over jullie gehad. En uh, um, ik ben... Um, ik kan het nu nooit meer zeggen natuurlijk, maar ik ben niet zo van de zelfbevlekking. Maar goed, nu een heel uur over radio over mij is gemaakt, <lacht> komt daar natuurlijk never nog even vanaf. Dus, uh, maar misschien is dat wel goed ook. Een beetje meer uh, ego als je toch naar de tv toe gaat, dan, uh, dan moet je dat misschien wel doen. Um, maar uh, um, ik, uh, het, het is niet dat ik uh, dat ik nou echt enorm geniet van om in uh, de belangstelling te staan. Dus ik moest wel even een beetje aan wennen dat jullie uh, iets voor mij hebben gemaakt. Volgens mij hebben we maandag ook nog even gezeten. Zo van, nou... Uh, Um, weet ik veel, maak niet te, niet te, maak niet te veel. En uh, zorg ervoor dat, uh, dat je ruimte overhoudt voor andere dingen. Het <lacht> is niet helemaal gelukt, natuurlijk. Maar. <lacht> wat vonden jullie er zelf van? Ja, ik vond het leuk. Ik heb, uh... Los van dat het over mij gaat. Maar wat vonden jullie van om, uh, om iets te maken zonder dat je, het echt helemaal zelf, of dat je het echt helemaal zelf mag bedenken? Want jullie moesten natuurlijk alles iets maken wat ik had bedacht, tenminste, samen met mijn collega's hiervoor en zo. En jullie moesten het dan maar invullen. Ja, Vond leuk het leuk om iets nieuws. Te doen. Ja. ja, vooral heel spannend ook wel. Omdat je toch wel denkt: van, krijg je het vol? En ook met de draaiboek, hoeveel minuten heb je? Hier was de hoofdredacteur? Charlie. Ja? ja? Ja. Het is toch die ellebogen weer? Ja. ja. Nee, ik die vind die die ellebogen vind ik een beetje een negatieve, die negatieve die ondertoon die hebben. Helemaal. Uh, ellebogen, super positieve uh, dingen. Dat is toch juist goed? Het is superhandige die dingen. Ja, je moet er, je Sorry. moet nou een beetje ellebogen hebben op welke manier dan ook. En jouw elleboog zijn gewoon een beetje tussen weten vriend. jij goed. Je bent dus nu toch ook eindrecteur, hoofdreacteur van dit hele project. Ja, dat is dan toch zo. Toch? Ja, nee, maar zeggen. door Start leer je wel echt als, als, als verslaggever... als iemand die het nieuws belicht op een andere manier. Want wij zijn BNN. Ja. En daardoor hebben wij geleerd dat je ja, toch, toch een, een, een leuk haakje eraan moet vinden. Ja. En Start is echt een programma waardoor je geleerd hebt van... Ja, hoe ga je op pad? Wat, wat doe je? Wat voor geluid gebruik je ook? Want het is nog steeds ja. radio. En dan hadden wij maandagochtend altijd met jou een redactievergadering. En dan, dan hadden wij ja, een stom idee over de Eerste Wereldoorlog. Want dat was dan honderd uh, ja, ja. jaar geleden zo gebeurd. En dan kwam jij weer dan met een tof idee van nou, maar misschien als je dan dit doet en nee, dat. Ja, nee, maar het is, altijd, het is altijd een wisselwerking. Goed. Maar, uh, nee, ik ga even een laatste woordje doen, jongens. Want uh, ik, we hebben nog precies een minuut. En ik ben blij dat het volgende week weer gaat. Over, uh, uh, over andere dingen want uh, uh, ik vind dat het nooit, uh, het moet nooit te lang en te veel over jezelf gaan op de radio, maar ik vond het te gek om, uh, om uh, een keer iets te horen wat uh, uh, andere mensen hebben gemaakt voor jou, nou ja, ik bedoel, dat streelt je ego dus dat is, uh, uh, ja ach, zullen mensen vinden die dat minder, uh, die daar minder, iets minder mee hebben, maar als je het zelf voor je kies krijgt, dan is het leuk, dus uh, dank daarvoor en, uh, maar goed dat het we volgende week weer gewoon over normale dingen gaat. Dus ik hoop dat jullie dat in godsnaam gaan doen. Dus maak mooie radio. Zeker. Gewoon over dingen die het uh, land ook een beetje aangaan. En wat mensen op de radio, die naar de radio leuk vinden om te horen. Want dat is waar de radio voor gemaakt moet worden. En ik heb vrijdag al een heel afscheidswoord gedaan. En iedereen al bedankt. Nou, jullie bedank ik nu bij deze nogmaals. Allemaal hier in de studio van Bienen University. Wieke die de regie deed. Uh, en uh, met wie ik ook uh, toch uh, dik anderhalf jaar heb samengeweld. Van de rol uh, van de techniek en andere mensen van alle techniek. En hier bij de NOS en vooral ook Radio 1. Uh, dank voor uh, zes jaar echt fantastische radio. En ik hoop jullie snel te spreken. Vroege vogels is meestal vrolijk en optimistisch. Maar nu gaan we een keertje knorren.